Een hele morgen. Het is zaterdag 9 april. Het is vandaag de dag van de afsluiting van de elf stopcontactentocht. Finishplaats is Hilversum. Louis Dekker moet dat toch kunnen halen. We hebben een reportage over de politieactie in Den Haag. SBS staat in de verkoop. Wie wil het hebben en wat willen ze er eigenlijk mee doen? Televisie details op de radio zo dadelijk. En we praten na over de enorme bezuinigingen op Defensie. Bezuinigingen waar ze het overigens in Amerika ook over hebben. Amerika slaakt namelijk een zucht van verlichting. Op het nippertje is een sluiting van de overheid afgewend. Eén uur voor het verstrijken van de deadline kwam er een begrotingsvoorstel op tafel waar uiteindelijk de Democraten en de Republikeinen zich in konden vinden. Tomorrow, I'm pleased to announce that the Washington Monument, as well as the entire federal government will be open for business. And that's because today, Americans of different beliefs de Amerikaanse president is blij dat vandaag alle overheidsinstanties toch open gaan. Twee mensen met verschillende opvattingen zijn tot elkaar gekomen. En ook de voorzitter van de Senaat, John Wiener, is opgelucht dat er bezuinigd gaat worden en dat de overheidsinstanties open blijven. I'm that, uh, Senator Reid in the White House. Jacqueline Ekman, onze correspondent in Washington, heeft het allemaal gevolgd. Jacqueline, het was een hele lange tijd de vraag, deal of no deal, maar het is uiteindelijk een deal geworden. Ja, eindelijk. Het heeft even geduurd. Um, het is, moet ik er wel bij vertellen, een tijdelijke deal. Um, de zevende, sinds oktober vorig jaar, toen de begroting van 2011 uh, in had moeten gaan... Tot donderdag kunnen de rekeningen weer even worden betaald. Maar de financieringsovereenkomst uh, voor 2011 ligt wel al klaar. Er moeten alleen nog wat puntjes op de i worden gezet. En daar hebben de politici dan tot uh, donderdag de tijd voor. Ja, het heeft en... wel heel lang geduurd, Jacqueline. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? Ja, tot één uh, uur voor middernacht zo'n beetje. En toen lag die uh, oplossingen pas. Um, de democraten zeiden het, uh, zeiden het al in een verklaring...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 Nee, zeker niet. Uh, los van, van, van deze dingen. Ik denk dat het budget 2011, daar komen ze wel uit. Uh, die beslissing is zo goed als genomen, is eigenlijk al genomen. Maar um, uh, wat te denken van de begroting voor 2012, staat ook weer voor de deur. Daarvan hebben de Republiek Pekijn alweer enorme drastische bezuinigingen uh, aangekondigd. En wat te denken van de enorme staatsschuld. In juni wordt het maximum bereikt van deze staatsschuld. En moet er gestemd worden over een verhoging. En um, nou ja, als het besluit over deze begroting al zo lang duurde, dan vrees je eigenlijk het ergste voor wat er nog komen gaat. Maar een, een government shutdown is in ieder geval voorlopig van de baan. Dankjewel, Jacqueline. Jacqueline Ekman was dat vanuit Washington. Dan in Nederland de bezuinigingen, want het kabinet hier gaat akkoord... met zware bezuinigingen bij Defensie. komende jaren gaat er een miljard bezuinigd worden. En dat betekent dat er ruim 12.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Ook de tanks en de Cougar-helikopters worden van de begroting geschrapt. Daarover ga ik praten met de Kamerleden Angelien Issing van de Partij van de Arbeid en Hans ten Broeke van de VVD. Goedemorgen. Mevrouw, mevrouw Eising, mag ik met, uh, met u beginnen? Ik uh, begrijp dat u niet helemaal tevreden bent. Nou, niet tevreden. Kijk, de brief is, zoals ik hem toch maar noemen wil, rijp en groen. En er is nog heel veel onduidelijk. Uh, het is heel erg onduidelijk wat er nou precies gaat gebeuren met de mensen die ontslag krijgen. En dat vind ik zelf heel erg voor mensen die er heel lang op wachten. De minister heeft maandenlang al aangegeven. Het wordt een zware dag, een doffe ellende. Hij heeft het zelf een beetje opgebouwd. En dan komt de brief uit gisteren, uh, naast dat wij vinden dat het niet duidelijk is wat bezuiniging met ambitieniveau te maken heeft... maar is het juist voor mensen die het werk hebben gedaan de afgelopen jaren van belang te weten waar en mogelijkheden liggen en waar niet. U had het concreter gewild? Ik had het heel graag voor de mensen al concreter gewild en ik vind dat we ook verplicht zijn aan hem. Ja, meneer Ten Broeke, vindt u dat ook? Had het concreter gemoeten alvast voor de mensen? Ja, op dat laatste punt ben ik het volledig met mevrouw IJsink eens. Ook ik heb mij gisteren verbaasd over het feit dat de minister wel heeft aangekondigd dat er een massa ontslag zal volgen. En ook een indicatie heeft gegeven over hoeveel mensen dat zou kunnen gaan. Uh, maar de mensen weten zelf niet precies, tenzij ze natuurlijk werken bij de tankbataljons, vandaar is het helder, um, om wie het gaat, om welke locaties het gaat. Ik ben gisteren zelf in Utrecht bij uh, de Kromhoutkazerne geweest, waar de generaal van de landstijdkrachten de mededelingen deed... Die sloegen in natuurlijk als een bom. En uh, ik heb dat zelf ook zo ervaren. Ja, dan wil je graag meer duidelijkheid. En maar maar, maar goed, u, u, u bent van de politiek. U kunt dat misschien afdwingen. Of valt dat niet af te dwingen bij de minister? Ik weet dat dat niet gaan, want dan waren die voorbereidingen nu reeds getroffen. Uh, men zal nu proberen om de duidelijkheid volgens mij voor 1 juli uh, te verschaffen. Uh, dat heeft ook ontzettend veel voeten in de aarde. Maar wat mij betreft had de minister ietsje meer tijd genomen... ...om de plannen dan ook inderdaad helemaal uh, bekend te maken. Ja. Dat is nu niet gebeurd. We hebben ja. in ieder geval wel heldere keuzes op de krijgsmacht gezien. Die steunen wij in grote lijnen. Ja, want daar uh, wil raad. ik dan vervolgens naartoe. Die ja. keuzes op de krijgsmacht. Mevrouw Ijsing want daar bent u het niet mee eens... ...met die heldere keuzes zoals meneer ten Broeke het verwoordt. Nou ja, laat ik zeggen dat ook die keuzes nog niet duidelijk zijn. Op materieel weten we precies wat, wat collega Ten Broeke zegt... dat een aantal dingen worden weggestreept. Maar dan moet je weten waarom het weggestreept is. En, en wat wij als bedrijf van nou, ook vorig jaar gevraagd hebben... is wat, wat voor buitenlandvisie zit hier nu achter? Waarom bezuinigen we op wat en op welke manier doen we dat? Nee, en met een aantal van die keuzes zijn wij het niet eens. Want in aansluiting bij wat waar we net over hadden... kijk, het is natuurlijk wel heel cynisch dat op dezelfde dag dat duizenden banen mogelijk weggaan... dat je dan wel investeert in twee testtoestellen... voor meer dan 250 miljoen in... We de hebben het over de JSF. En ja. wat, dat Nou, nou wij, tijd even voor Tim Broeke om te reageren. Ja, dat begrijp ik. Meneer ik Tim Broeke. Nou, eerst even over die keuzes die gemaakt worden. Ik begrijp ze wel. Uh, dat wil zeggen, een aantal daarvan, ik begrijp heel goed dat als er gekozen moet worden, uh, dat de minister zegt, en dat heeft hij ook op voorspraak van zijn commandanten gedaan, ik doe de hele tankdivisie weg, om onder eenvoudige reden, dat hij weinig is ingezet en ik ook niet verwacht dat hij nog veel zal worden ingezet. Dat is toch een beetje de vorige oorlog. Uh, dat is beter dan bij wijze van spreken de helft van de tanks wegdoen en maar 10% van de kosten besparen. Dat dus vind ik een heldere keus, geen kaasgaaf, ook geen botte bijl. Um, ik vind het weer jammer dat hij bijvoorbeeld twee patrouilleschepen niet afneemt. Uh, die we nou juist heel goed zouden kunnen gebruiken bij piraterijbestrijding. Ja, uh, dan de JSF. Het kabinet heeft al aangekondigd, anders dan het vorige kabinet, dat wij die JSF dus niet gaan kopen. Maar wel het tweede testtoestel. Eh, waarom doen we dat? Om een enorme stroom aan orders op gang te houden... die nu al meer dan een miljard bedragen. Als mevrouw Eijsing daar ook nog van af wil stappen... en dat ja, wil, wil zij, ik wil daar dan raak ze niet alleen een particuliere werkgelegenheid... van 15.000 ja, mensen. Ja, dat maar mag ook haar. wel. Ten Broek ja. even stil. Mevrouw Eijsing. Ja, ja. ja. En Wat de tanks betreft, we hadden in november 2007... al het plan van de Partij van de Arbeid, tanks moeten al lang weg. Onderbanden vliegtuigen hadden wij al lang Nee, weg. maar even, even over die, die JSF, komen. want daar daagde u hem op uit... dus dan mocht u op antwoorden. Over de JSF, over de JSF. Nederland is het enige land naast de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk wat meedoet doet aan testtoestellen. Landen als Canada, overigens is daar twee weken geleden een regering gevallen, onder andere over de ISF. Landen als Italië, landen als Australië, Denemarken, Noorwegen, waarmee we in dat partnerprogramma zitten, doen allemaal niet mee. En dat het economische argument? En het economische argument is volledig nog uit de lucht gegrepen. Want daar waar het bedrijfsleven geld zou te moeten terugbetalen van 800 miljoen investeringen belastinggeld. is heel lang overlegd en komt nu 153 miljoen op tafel. Die orders. Zijn gebaseerd op aankoop van meer dan 4000 toestellen. En die toestellen zijn er nog lang niet, want weten de JSF is nog steeds ontwikkeling. Mogelijk wordt het. U ooit vertrouwt de berekening toestell, allemaal niet. Zeg, maar ik wil er geen JSF-discussie verder van maken. Ik wil het. Nee, ik wil het, ja, kijk, ik, ik even. Ik wil nog één vraag. Hallo. Ik wou even de leiding houden. Um, uh, uh, ik wil namelijk nog één vraag stellen. Um, om te beginnen aan u, meneer ten, ten Broeke. Als ik dat nou zo allemaal zie, en ik hoor ook reacties van. ja, ook uit het lege kringen zelf, dat we eigenlijk een modernere krijgsmacht hierdoor krijgen, wel wat afgeslankt. Dan denk ik, hadden we dat niet eerder moeten doen? Maar er is natuurlijk al een hele grote operatie onder um, uh, Defensieminister Henk uh, uh, uitgevoerd. Uh, toen heeft het Nederlands leger eigenlijk al, al een enorme moderniseringsslag gemaakt. Maar ik denk dat op een aantal punten uh, er inderdaad de, uh, de Defensieorganisatie slanker moest. Als je kijkt naar de afdelingen inkoop en service, um, daar zitten erg veel mensen. Die zaten heel erg centraal. En de vraag is of niet verstandiger zou zijn, en voor een deel doet de minister dat nu ook eindelijk, om dat weer terug te leggen bij de krijgsmachtonderdelen zelf. Um, die kunnen daar zelf prima over gaan. En, en dat betekent dat je veel vet um, en bureaucratie wegsnijdt ten gunste van gevechtskracht die die nu relatief goed overeind houdt. En dat vind ik een goede keuze. Ja, en wat zegt het, uh, waar eis ik voor het kabinet, dat er zo hard wordt ingegrepen in defensie als uh, misschien wel een van de eerste concrete zaken van het kabinet? Um, nou, hard ingegrepen. Kijk... Uh... Een deel van de plannen die ik aan het doorlezen ben, die nog uh, allemaal rijp en groen zijn, zijn heel herkenbaar en zijn de afgelopen jaren ook blijven liggen. Als ik verwijs naar de opleiding ben ik verbaasd dat nu nog verwezen wordt naar een jaren geleden nota, waar we als kamer gezegd hebben, jongens, pak dat nou eens aan en pak eens door. En hebben we getrokken. En blijkbaar zijn een aantal zaken ook nog lang niet gebeurd uit de eerdere reorganisatie. Dat is gewoon aantoonbaar. Um, het is goed dat er nu een plan ligt. Maar nogmaals, je moet doordenken wat betekent op de werkvloer. Ik ben het met collega Ten Broeke eens. Dat bijvoorbeeld die uitbesteding daar zeggen we als van, ook al jaren doe dat nou, pak het aan. Mm. Maar ook de Ten Broeke weet inmiddels dat bij Defensie het niet heel erg snel gaat. En die snelheid moet erin. Yeah. Het moet veel meer naar buiten gericht. Het bedrijfsleven moet betrokken worden. Er liggen al plannen voor. En wij zeggen ook, kom niet met nieuwe projectgroepen. Want dat lees ik ook her en der. Weer nieuw projectgroepen, dan denk doorpakken. ik, nee, nu concreet... doorpakken, aanpakken... en dat zijn we volledig met elkaar eens... maar dat zijn ja. we al jaren met elkaar eens... en daar is de Defensie niet de snelste in. En nog een laatste opmerking hierover... als ik lees dat de minister zegt... de zaak is op orde in 2010... Er ligt een begroting van 2011 voor... waarin staat dat 2012-2013 pas alles op orde zou zijn van de afgelopen jaren. Nou, dat Waarom mag u wat mij betreft zien. in de Kamer <laughs> verder uitdiscussiëren. Precies, want dat zijn de begrotingen voor de komende jaren. Ik ja. dank u in ieder geval uh, voor deze discussie op de zaterdagochtend. U hoorde Hans ten Broeke van de VVD en Angelien Eising van de Partij van de Arbeid. En straks hoort u de Nederlandse ambassadeur in Syrië... over de onrust in dat land. We hebben verkeersinformatie. Er wordt namelijk flink gewerkt aan de weg. Op de A1 Amsterdam, tegen, uh, niet tegen Amersfoort, Amsterdam richting Amersfoort. Bij het knooppunt Eemnes is de weg afgesloten. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenis en Hoogvliet... is de weg afgesloten. A58 Breda-Vlissingen tussen knooppunten Stok en Zoomland. Daar is het ook dicht. En de N11 Leiden-Bodegraven tussen Kerk en Zanen en Bodegraven... is de weg dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een gigantische politieactie gisteravond in de Hoerenbuurt van Den Haag. 350 politieagenten waren erbij betrokken. Doel van de operatie, het verzamelen van informatie... om vrouwenhandel te kunnen bestrijden. In een mum van tijd werd de straat afgesloten... om zowel de klanten als de vrouwen uit te horen... over de arbeidsomstandigheden en de pooiers die erachter zitten. De reportage is van Jeroen de Jager. Vijf voor acht exact komen de busjes aanrijden van de politie. En ze zetten alles af rond de Doubletstraat. Zei, ja, ze gaat goed, hè? Alles afgesloten. Hey, En bij alle 160 ramen die hier zijn... posteren zich agenten in Burger. En je kunt de Doubletstraat gewoon inlopen... terwijl die helemaal is afgesloten. Er ontstaat geen paniek onder de mensen die hier al in de straat liepen de klanten die hier net in de straat waren... om een prostituee te bezoeken. Iedereen blijft gewoon eigenlijk rondlopen. Zeg, die kamerverhuur is mooi belasten belasting laten betalen. Niet die meisjes die daar zitten. Want die verdienen geen stuiver. het gaat maar... om mensenhandel hier vandaag. Nou, dat weet ik niet. Want die, die, die, die meisjes moeten 100, 100 tot 200 euro kameruur betalen. En ze verdienen misschien 40 of 60 euro. Ja. En ook de dames, de prostituees... blijven voor het raam staan om te kijken wat hier nou precies gaande is. Agenten trekken nu die voor de deur staan allemaal een uh, geel hesje aan van de politie. Allemaal duidelijk herkenbaar nu. Hier is een rechercheur een prostituee aan het uitleggen wat er gaande is. Ze hebben papiertje bij zich met in allerlei talen uitleggen over de actie. Aandachtig is het aan het lezen. Oké, je kunt je clothes already on and je paspoort passport with you. Yeah? De Prostituees die nu aan het werk zijn, die worden meegenomen naar het stadhuis. En daar worden ze ondervraagd door zeden en uh, mensenhandelrechercheurs om te kijken of ze hun verhaal willen vertellen... of ze slachtoffer zijn van mensenhandel en een uh, aangifte willen doen... tegen de mensen die daar weer achter zitten. Ja, aan het einde van het straatje verzamelen zich alle mannen die hier net rondliepen. kunnen er ook niet uit, er worden dranghekken opgesteld nog. De mannen worden nu één voor één direct doorgelaten... Identiteit wordt gecontroleerd en er worden vragen gesteld. Vindt u ervan wat er hier gebeurt? Er wordt gecontroleerd op mensenhandel hier. Nee, mensenhandel? Die meisjes die zitten hier vaak niet vrijwillig. Vraag het niet van hem. Ah, hij wil niet. Hij wil niet. Nee, Ik ook niet. Ja, inderdaad. Wat, wat is inderdaad? Dat, dat de helft van de dames niet vrijwillig werkt. Ja. We horen er vaak over hier. Uh, ik loop er wel regelmatig. Een keer in de zoveel tijd. Dus uh, even kijken, even uh, je ding doen, toch? O, ook je ding wel doen. Ja. Ja. En, en bedoel, hoe, hoe duur is het hier eigenlijk? 25 euro. 25 euro, dat is niet veel, hè? Uh, nee. Zou het kunnen dat de dames ook worden uitgebuit? Uh, dat denk ik wel. Ik heb zelf ook voor, uh, verhalen van dames gehoord dat die... Uh... Dus uh, wat die echt, uh, ze zijn bang voor mensen die ze uh, worden bedreigd. Dus, uh, vandaar, dus, uh... Door hun pooiers? Precies. Wat voor dames zitten hier? Uit welke landen? De meeste komen uit Hongarije. Denkt u dat hier veel mensen bij zitten? Veel dames die slachtoffers zijn van mensenhandel? Absoluut. Ja? ja. Zeker weten. En mag ik u dan vragen als klant waarom u daar dan toch ook gebruik van maakt? Geen idee. Geen idee. Het is echt... Uh... <laughs> ja. Ja, want eigenlijk zou je denken van ja... Deze dames die zitten hier tegen hun eigen wil. Ja, je moet toch iets, toch? Ja, je moet toch iets. En dan maakt het niet uit voor u of ze slachtoffer is van mensenhandel? Nou, ergens binnen denk je toch dan wel aan, ergens binnen, ja. ja. Maar ja. Maar je doet het toch. Je doet het toch? Ja, helaas. Je denkt er wel aan, maar je doet het toch. Reportage was van Jeroen de Jager. Dan naar Syrië, want het was een bijzonder bloedige dag gisteren in Syrië. Bij demonstraties verspreid over het hele land... zouden tientallen doden zijn gevallen. Hoeveel precies, daarover varieerden de berichten. De Syrische staatstelevisie zegt dat er gisteren in elk geval... ook 19 politieagenten zijn gedood door gewapende troepen. Aan de lijn nu de Nederlandse ambassadeur in Syrië, Dolf Hogewoning. Meneer Hogewoning, betekent dat dat het geweld van twee kanten uh, komt? Uh, nou, in ieder geval daarna. Is dat uh, wel het geval geweest als de berichten waar zijn? Ik bedoel, als het inderdaad politieagenten zouden zijn omgekomen, dan, uh, ja, dan moet er ook uh, uit, uit, uh, uit de groepen van demonstranten geschoten zijn. Ja, ja. En, en enig idee. Maar dat uh, is allemaal, ja, het is allemaal te Het is allemaal eigenlijk onduidelijk hoor, we moeten dat allemaal nog afwachten. Ja. In ieder geval is het weer bloedig geweest. Uh, inderdaad, rond de twintig doden worden genoemd. Dus uh, het, is de, het is daar weer goed misgegaan in Dara, ja. in het zuiden van Syrië. Ja, want uh, heeft u een ja. beetje een, een, laat zeggen, een, een totaalbeeld of is het moeilijk op te maken? Nee, het is nog steeds heel moeilijk. Heel moeilijk om uh, een totaalbeeld te krijgen. Het is, uh, het is weer in Dara misgegaan. Maar in de rest van het land uh, uh, ja, is het wel gekomen tot kleinschalige demonstraties. Vreedzaam. Uh, over het algemeen. Dus één dorpje waarvan we hebben gehoord dat daar ook een paar doden zouden zijn gevallen. Maar eh, bijvoorbeeld in het dorpje Douma... Ja. wat eh, vorige week ook in het nieuws is geweest en de week daarvoor... daar is vreedzaam gedemonstreerd. Ja. Dus dat, dat is op zich wel goed gelopen. En in Stedas Homs, daar hebben we eh, eigenlijk geen grote demonstraties waargenomen. In de Hama, wel in de, de kustplaats van Maar ja. dat is allemaal wel... Vreedzaam geweest. En in de hoofdstad. In de, ja. En in de hoofdstad, uh, de Maske ja? zelf. Uh, in de hoofdstad de Maske zelf is het rustig geweest. Dus één wijk waar uh, rond de moskee, wat, wat, uh, wat gedoe is geweest, wat, wat mensen zijn uh, opgepakt. Maar er zijn in ieder geval geen gewonden of doden gevallen voor, voor zover we nu kunnen beoordelen. Ja. Het, zich... dus in, in Damascus en ook in Aleppo is het heel ja. rustig geweest. Ja. Nou, op, op zich is het wel bijzonder dat het, dat het doorgaat. Want uh, wij krijgen een beetje de indruk dat uh, de president Assad, Die heeft wat handreikingen uh, uh, gedaan en um, ja. nou ja, klaarblijkelijk is dat niet genoeg. Nee, nee. De mensen. Nou ja, misschien kijk, juist omdat hij begonnen is met maatregelen af te kondigen, denken de mensen van nou. Uh, zo gaat het. Misschien krijgen we meer. En uh, het feit dat er uh, dus nu ook vreedzame demonstraties plaats kunnen vinden, uh, is misschien voor de mensen nog weer een prikkel om door te gaan met demonstreren. Maar goed, dat zijn allemaal speculaties. Uh, de president heeft voor zijn doen wel belangrijke dingen aangekondigd: een commissie die gaat onderzoeken of de, of de noodwet kan worden opgeheven. En heeft de Koerden heeft hij eergisteren ook een belangrijke toezegging gedaan dat ze eindelijk hun burger, burgerrechten terugkrijgen. Yeah. Dus uh, ja, er we zijn wel uh, maatregelen aangekondigd. Uh, de speech van de president uh, vorige week was wat teleurstellend. Maar goed, hij heeft wel uh, toch wel concrete dingen gedaan. Ja, maar... Uh, maar het is inderdaad uh, kennelijk voor een hoop mensen nog niet genoeg. Nee, maar wat gaan we nou, uh, laten we zeggen, zoals in andere landen in het Midden-Oosten ook... Uh, elke vrijdag een grote demonstratie zien? Vrijdag is gewoon de dag waarop mensen uh, ja, uh, het lef misschien wel hebben om de straat op te gaan? Ja, dat zijn natuurlijk die gebedsdiensten hè, in de moskees. Nou, ik, ik zou me niet kunnen voorstellen dat 1, 2, 3 is afgelopen. Maar goed, uh, dus ik denk dat we aanstaande vrijdag wel weer uh, wat te zien krijgen. Uh, het blijft lokaal, het blijft redelijk kleinschalig in de rest van het land. Alleen in Dara is het dus weer echt, echt uit de hand gelopen. Ja. goed, we houden dus, uh, de situatie scherp in de gaten. We hebben contact met, uh, met de Nederlanders, die hebben we zo'n beetje allemaal geregistreerd. Ik ben uh, gisteren nog teruggekomen uit Aleppo, heb ik nog weer uh, met een groep Nederlanders daar gesproken om ze op de hoogte te houden van ja. de ambassade voor ze kan betekenen. En uh, nou ja, we wachten af. Precies. Nou, ik dank u wel in ieder geval voor het gesprek. En uh, mocht er aanleiding voor zijn volgende week vrijdag of zaterdag, dan bellen we weer. Meneer Hogewoning, dank ja, u ja. wel. Dag. 1 op de 20 Nederlanders overweegt een elektrische auto aan te schaffen. Dat uh, blijkt namelijk uit onderzoek. Dat onderzoek is gedaan in opdracht van Milieu Centraal, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie op het terrein van klimaat en milieu. Milieu Centraal heeft gemerkt dat het leeuwendeel van de Nederlanders geen benul heeft wat een elektrische auto precies is. Hoe het rijdt en of het financieel aantrekkelijk is. Het is dag 6 van de Elf Stopcontactentocht. Tijd om een balans op te maken. Dat doen we met Louis Dekker. I want to drive an electric car. Beep, beep, beep, beep. Ingrid Aaldijk werkt bij Milieu Centraal. En dan zou je zeggen, die heeft wel eens elektrisch gereden. Nee, heb ik nog nooit gedaan. Maar als dat een uitnodiging is, dan neem ik hem graag aan. Zullen we maar dan? Ja. Dus ik geef het stuur weer uit handen. Eens kijken hoe onwennig dat zal zijn. Voet op de rem, druk op de knop. Daar gaat hij. Ja, zo klinkt dat. Kijk, mooi. <laughs> Vooruit is pook naar links en naar beneden. Dan gaat hij in drive. Okay. Achteruit. Maar gaan we maar even niet doen, hè? Nee. <laughs> Durft u het? Ja, maar hij is nu aan ook. <laughs> ja, zou je niet zeggen, hè? Weldig, hè? Dat je helemaal niets hoort. Rijd naar de gemarkeerde route. Zou dat lukken? Ik doe mijn best. Na ongeveer 400 meter rechts afslaan. U heeft onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat 5% van de Nederlanders overweegt de komende jaren een elektrische auto te kopen. Is dat veel? Uh, ja, 5% klinkt misschien niet zoveel. Maar het gaat wel om 380.000 uh, automobilisten. En dat is toch best wel veel voor zo'n nieuwe ontwikkeling. Wat zijn dat voor mensen? Uh, de mensen die op dit moment een elektrische auto overwegen... zijn over het algemeen hoger opgeleid, uh, autokenner en leaserijders. En als die mensen nou met z'n allen besluiten... ja, wij zijn er klaar voor, wij willen... Dan hebben we ineens heel veel elektrische auto's op de weg. Maar is Nederland daar wel klaar voor? Nou, wij vinden het een hele mooie ontwikkeling. Want uh, elektrisch rijden is goed uh, voor het milieu. Uh, schoon en het is zuinig. Maar het is wel echt een nieuwe ontwikkeling. Dus het gaat wel echt om een koplopersgroep. En die moeten wel heel goed beseffen waar ze voor kiezen. Want er zitten natuurlijk ook beperkingen nu aan. En dat, uh, nou, dat uh, heb jij zeker uh, ontdekt uh, de afgelopen paar dagen. Als iedereen nu tegelijk elektrisch gaat instappen... Ja, Dat is de goden toch een beetje verzoeken heb ik het gevoel. Zoek je de problemen op? Ja, het is wel belangrijk bij een nieuwe ontwikkeling uh, dat mensen Ach, nee. weten waar ze aan beginnen. Op dit moment, als er in één week tien mensen stranden langs de snelweg, dan is de imagoschade enorm natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat moet dus ook voorkomen worden. Het is dus heel belangrijk dat er goede voorlichting Na komt. Ongeveer 400 meter nadat u een rotonde neemt, de derde nee. afrit. Tweederde van de Nederlanders uh, kent de elektrische auto eigenlijk alleen maar van naam. En eenzelfde percentage heeft heel veel behoefte aan informatie. Met name over opladen en over de kosten. Wat is dat? Kennen van naam? Is dat om kruif te citeren? Ze hebben de klok wel horen luiden, maar weten niet hoe laat het is? Ja, ze, uh, ze hebben wel gehoord van het woord de elektrische auto. Maar ze kunnen niet uitleggen wat het is. En wat het verschil is met een conventionele brandstofmotor. Uh, en onbekend maakt onbemind. Zeker. En het is belangrijk dat daar uh, snel voorlichting uh, voorkomt om de introductie van de elektrische auto's succesvol te laten verlopen. Maar in principe is het zo dat als je een elektrische auto aanschaft... dat je ook een oplaadpaal erbij kunt uh, krijgen. Dus uh, de verwachting is wel dat als er veel elektrische auto's worden verkocht... dat er ook in snel tempo meer uh, oplaadpalen bijkomen. De bestemming is na 50 meter. En nog angst voor die rotonde? Nee hoor. Je het... hebt hem wel in de vingers ja, oh, prima. nu. Prima, ja, hij, hij rijdt erg lekker. Ja. Dat wordt even weer wennen straks, hè? In de ja. Daihatsu met benzine. Ja, inderdaad. <laughs> U bent aangekomen. Uw bestemming ligt aan de rechterzijde. Electric car. I want to drive an electric car. Ja, dat doet Louis de hele weken lang. Hij is onderweg ondertussen naar Hilversum. En in die electric car, die elektrische auto, gaan we direct... Ik denk zo tegen half negen ook even een rondje rijden. Ik denk dat ik ga rijden.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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. AZ heeft gisteravond punten verspeeld in de strijd om de vierde plaats. Tegen NAC kwam AZ voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Voor AZ scoorde Rasmus Elm in de eerste helft uit een strafschop En Donny Gorten maakte naar rust gelijk, eveneens uit een strafschop. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek was vanzelfsprekend niet de vrolijkste man na het puntenverlies. Dat is duidelijk. We, we willen graag dingen in eigen hand houden. En dan is het makkelijk uh, als je zeker vrijdag speelt uh, en wint. En dan kun je in de leunstoel gaan zitten en kijken wat de rest doet. En dan moet je afwachten of de schade meevalt of tegenvalt. En wat valt dit, denk je, voorlopig? Tegen? Ik weet niet of het tegenvalt. Dat ligt aan de uitslagen die andere ploegen doen. Daar zijn we nog niet bij afhankelijk van de uitslagen bij, bij, op andere velden. He. Je hebt geloof ik Den Haag Vitesse. En je hebt Aja groningen dus dat zijn niet de makkelijkste potjes, maar fijn. die moeten nog spelen en die weten dat er drie punten te verdienen is. En dat ze kunnen inlopen op, op AZ, en ADO kan ons in dit geval zelfs voorbij gaan. Als je naar het spel van AZ kijkt, ziet het er eigenlijk allemaal heel aardig uit, maar je creëert over 90 minuten wel heel weinig kansen. Nou, dat ben ik met je eens. We hadden een gebrek aan creativiteit rondom de 16, en dat was nodig, en om deze zeer defensieve ploeg... Uh, Uiteen te, te spelen. En uh, ja, daar, heb je, uh, daar mis je wat gogmen, de gochman van Martin Martens of van Kolbein. Nou, dat was er vandaag niet helemaal. En, uh, we hebben wel geprobeerd een hoog tempo te spelen. Maar ja, uh, Nak was het slim genoeg om, uh, om een tempo uh, uh, heel vaak uit de Westen te halen. Uh, de wijze waarop de keeper uh, een bal bij de konnenvlag gaat halen. Terwijl die naast de goal door een juffrouw een bal aangeboden krijgt. Want wij hebben ballen meisjes en jongens. En je negeert dat gewoon, ja, dan is al de intentie duidelijk van NRC. En, uh, ja, dat is niet mijn, uh, mijn spelidee, maar afijn. Uh, wij moeten naar onszelf kijken en we hebben inderdaad te weinig gecreëerd. Ze spelen in hun optiek nog steeds voor een plaatsje in de play-offs. Hè, dus. nou, dat heb ik vandaag niet kunnen zien, uh, de wijze waarop ze gevoetbald hebben. Als je naar jullie spel kijkt, zeg je al minstens wat uh, gochme. Uh, je mist natuurlijk twee spelers die dat inderdaad hebben. Vooral Martens, die heeft er heel veel van. Als je een beetje naar de selectie kijkt, denk je altijd van... heb je niet misschien te veel van het één? Veel loopvermogen, veel kracht, veel discipline... en iets te weinig van het creatieve sowieso? Nou, dat, dat, dat, dat, dat, kijk, dat vind ik niet. Als je kijkt naar, naar andere wedstrijden, en hoe we het seizoen tot nu toe gedaan hebben... dan vind ik dat we een heel uh, gemelleerd gezelschap hebben... waarin we uh, vrij vaak ook uh, door middel van een aantal wissels... ...succes hebben gehad, omdat we een verandering konden brengen in de stand... ...en doelpunt hebben kunnen maken. Ik word elke keer geconfronteerd met de statistieken. En dan blijkt dat ik de coach ben met de meest gelukkige hand van wisselen. 13 keer? Ja, dat vandaag was vandaag helaas niet de 14e keer. Hè. Misschien ligt het het getal 13. Hè. Maar uh, dus daarin vind ik niet... Hè. We hebben Ademar Her nog en we hadden uh, Erik nog. Maar ik vond niet een wedstrijd, hè. Erik Valkenburg. Maar ik vond niet de wedstrijd om op dit moment hun te brengen. Hè. En, uh, ja, je blijft dan toch op een andere manier hopen aan het eind probeert er wat opportun te gaan spelen. Nou, Adam en Erik zijn geen powervoetballers, maar dat zijn inventieve voetballers met veel creativiteit. Nou, dan had ik ze eerder moeten brengen en dat heb ik niet gedaan. En ja, dan, dan, dan houdt het op. Nou ja, volgende week sowieso een directe confrontatie voor die plaats 4 hier thuis tegen daarna. Ja, daarom. Dus we moeten het allemaal laten zien. Gert Jan van Beek was dat in gesprek met Arno Vermeulen. Vanavond wordt gespeeld VVV tegen NEC. Ado tegen Vitesse. Excelsior neemt het op tegen de graafschap in Rotterdam. En Willem II speelt tegen Herakles. Gaan we naar SBS, want de bedrijven die de televisiezender, de Nederlandse televisiezender van SBS willen kopen, hadden tot gisteravond 12 uur de tijd om een bot te doen. De Duitse moederbedrijf wil van SBS6, Net5 en Veronica, wil het vanaf. Het gaat niet al te best met de zenders. Het marktaandeel is in amper drie jaar tijd met bijna een vijftige krompen. Dure nieuwe programma's die trekken te weinig kijkers. TV-wetenschapper Maarten Reesink over die programma's. Tien groepen gaan de strijd met elkaar aan, met alleen hun stem als instrument. Wat, er, wat het probleem is van de Simog voor SBS6, denk ik, is dat het is niet zo volks. Het is, het is eigenlijk een beetje de te moeilijke soort voor wat, naar mijn idee, de, de kern van de doelgroep van SBS altijd is geweest. Zouden we zijn zonder onze vakjury... Karen komt bijvoorbeeld aan het feit dat, dat Karin Bloemen lijkt me iemand... waarmee het SPS-publiek zich niet zo gemakkelijk kan identificeren... als bijvoorbeeld Genee Vroger in, in, in de jury. Straks gooien we meer opdrachten live het huis in. Maar eerst staan we nog even stil bij de verjaardag van Laura. Dit is Secret Story. Het probleem van Secret Story is denk ik... Punt 1 dat we het al gezien hebben. Namelijk, het is een rip-off van Big Brother. En uh, uh, daar hebben we al een aantal varianten van gezien. See it, done it. Afke. De vijf minuten om vragen te stellen gaan nu in. Okay. Je gaat al heel erg vroeg slapen, hè? Ja. De naam zegt het eigenlijk al, dat er allemaal mensen in het huis zitten... die een geheim hebben. En als je gaat douchen, heb ik altijd het idee dat je iets verbergt. Ja. Niet... Nou, dat is voor mij als kijker heel moeilijk om erin te komen. En programmamakers moeten mij heel veel uitleggen... voordat ik langzaam maar zeker ga begrijpen wat er aan de hand is in het huis... en wat er spannend aan is. Nog los van het feit dat het bijvoorbeeld op een tijdslot staat... wat al lang is, als het ware, is geclaimd door de wereld, rijdt door... Een ander uh, programma wat niet gelukt is uit dit tv-seizoen is de Zaterdagavondshow. Eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de Sing-Off. Uh, het leek veel te veel. Op uh, wat Paul de Leeuw al had uh, ja, gedaan met zijn show. thuis, hier in de studio, in onze droomfabriek, is het droomkabinet en al die mensen uh, die hier Het was gewoon Pauw de Leeuw, maar dan gepresenteerd door twee anderen. Uit te laten komen ja, precies. Zullen we meteen in beginnen? Ja, we Alleen, ja, dat zijn eigenlijk alle twee personen die weer niet echt bij SBS passen: uh, iemand als Gerard Joling, die past bij SBS. iemand als Danny de Munk, die ze nu hebben ontdekt, die pas denk ik heel erg goed bij SBS. Maar deze twee, ja, ik vind het wel, wel een aantrekkelijke combinatie, maar niet voor SBS. Ja! Wat SBS de afgelopen jaren niet zo goed heeft gedaan, is nadenken over wat wil onze doelgroep, die een net wat volkser iets wil. Dus ze moeten, weer, ze moeten zich weer duidelijker positioneren als de net wat volkser, net wat gezelliger, net wat dichter bij de mens. En dat is waar SBS op moet sporen. Maarten Racing was dat in een bijdrage van Nick Wouters van de lijn nu. Michel Veul, uh, financiële analist bij SNS Securities. Ja, meneer Veul, uh, het gaat niet zo lekker met die SBS-zenders. Uh, um, Horen we net ook. Uh, maar zijn ze dan wel in trek? Zijn er dan wel mensen die ze willen kopen? Ja, uh, de, de, een, aantal, een aantal partijen heeft er interesse in getoond. Als je als gaat kijken voor, voor de hele groep waren de 18 partijen wereldwijd. Uh, maar nu uh, heb je te maken met voor de Nederlandse markt... waar Telegraaf medegroep Sanema... De persgroep en John de Mol herhaaldelijk worden gemeld als potentiële kopers. Ja, En wie gaat het winnen, denkt u? Nou, Dat is wat lastig. Er waren gisteren uh, geruchten dat uh, Sanoma met John de Mol uh, zou samenwerken. En Sanoma heeft een officieel bord uitgebracht uh, op, op, uh, op SBS... En uh, telegraven zitten, die combinatie zou eruit zijn gevallen volgens dat, dat gerucht. En dan zou in dat geval de persgroep uh, overblijven. Dat is uh, de heer Van Tillo die uh, in België veel activiteit heeft en in Nederland PCM. Ja. ja, ik zit een beetje in mezelf te lachen, want ik zit opeens te denken. Zou dat een format zijn van uh, wie koopt SBS? Kan je daar een jury op loslaten en kan je daar op sms'en? <lacht> Misschien met terugwerkende kracht, maar hangend dat verhaal dat ik nee. heb gehoord, weet ik niet of het bij de doelgroep past. Nee. Zeg maar, wat willen ze met, uh, met die zenden? Willen ze hem veranderen? Ja, kijk, wat, wat, wat al duidelijk is aangegeven is dat je je probeert natuurlijk als je het gaat kopen de, de, de marktaandelen te verhogen. Hè? Dat je die programma's neerzet die uh, een duidelijke profilering kennen naar je doelgroep toe. Maar ik denk dat bij, bij mediabedrijven nog een paar andere factoren ook een rol spelen. Als je, als je puur kijkt naar de interesse van de partijen nu, zoals Sanoma en de persgroep en, en Telegraaf, dan uh, zie je dat, uh, dat ze heel veel in print zitten. Een businessmodel dat redelijk onder druk staat. Ja, printkrant printkrant, uh, magazines. Het verdienmodel van, um, van tv is een stuk robuuster. Uh, en zeker in het komende, uh, komende tien jaar. Als dus we bijvoorbeeld gaan kijken naar het laatste uh, decennium... zie je dat bij kranten bijvoorbeeld advertentiebestedingen... 50% is gedaald en bij tv met 20% is gestegen. Ja, dus, ja? ja nee, nee, dat, dat snap ik, maar dat is de reden ook dat Sanoma... want dat is natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Die heeft wel tijdschriften, maar die heeft eigenlijk nog geen tv-zenders. Ja, Kijk Eigenlijk heeft uh, geen van de partijen heeft, uh, heeft tv-zenders. Uh, dus je ziet dat het een defensieve uh, beweging is. En je ziet ook dat partijen proberen uh, zich je terug te trekken op een lokale markt. Daar heel erg sterk aanwezig te zijn in verschillende segmenten. En dan hopen ze dat je multimediaal, dus met het hebben van bijvoorbeeld print, uh, magazines, radio en, en tv, de adverterende beter kan verdienen, daarmee geld uit kan halen en ook je eigen merk een stuk kan versterken. Ja, en is dat de toekomst? Heeft dat overlevingskans? Het... Uh... Het heeft absoluut de overlevingskans. Uh, er de, de, de zijn absoluut mogelijkheden waar je ziet dat multimediaal uh, werkt, bijvoorbeeld het Voice of Holland. Je ziet bijvoorbeeld dat kruisbeschrijving nu bij Sanama, omdat die genoemd wordt, waarbij je met nu.nl uh, ook een tijdschrift lanceert. Maar het aantal voorbeelden dat, dat echt succesvol voor alsnog is, is, uh, is best op een hand te tellen. En, en, en theoretisch is het een goed voorbeeld, maar in, in de praktijk is het wel eens weer bastiger om het goed, uh, goed uit te werken. Ja. Ik geloof wel dat je uh, met heel veel uh, oefenen en uitproberen, dat je er steeds meer naartoe gaat. En, en dat over een jaar of tien er wel anders gekeken wordt dan op dit moment. Ja, maar dan hebben we een heel ander soort gesprek volgens mij. Dan heb je dan een ander soort gesprek. <laughs> Meneer Veul, ik, ik dank u wel voor deze ochtend. Michel ja, Veul wel. was dat van uh, SNS Securities. Straks Nigeria gaat vandaag naar de stembus. Er is verkeersinformatie, oftewel informatie over dat er aan de weg wordt gewerkt. Want op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes is de weg dicht. A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenis en Hoogvliet, ook afgesloten daar de weg. De A58 Breda-Vlissingen tussen de knooppunten Stok en Zoomland, daar is het dicht. En op de N11 Leiden, tegen, uh, Leiden richting Bodegraven tussen Kerk en Zane uh, bij Bodegraven is de weg dicht. Omrijden dus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We praten verder over de bezuinigingen bij Defensie. Er verdwijnen 12.000 van de bijna 70.000 banen. Volgens minister Hille van Defensie blijft de krijgsmacht groot genoeg... om internationaal nog een rol van betekenis te spelen. We gaan erover praten met Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. Goedemorgen, meneer Berlijn. Goedemorgen. Bent u het met de minister eens? Uh, ja, in grote lijnen ben ik het met hem eens. Dat wil niet zeggen dat deze maatregelen niet enorm ingrijpend zijn. Maar wat we straks overhouden is wel een relevante krijgsmacht die breed inzetbaar blijft. Uh, Zij het dat ze wat minder lang het vol kunnen houden. Ja, een relevante krijgsmacht, dat vind ik een term waar ik alle kanten mee op kan. Ja, maar kijk waar het om gaat is als je naar de internationale coalities kijkt uh, dat er behoefte is aan high-tech uh, uh, krijgsmachten. Dus krijgsmachten die niet enorm groot zijn en lomp zijn... maar wel die enorm over goede spullen beschikken, uh, high-tech spullen beschikken... en inzetbaar kan, uh, kan zijn. En als je kijkt naar de middelen die Defensie straks overhoudt... dan kan dat nog steeds, zij het dat het minder lang uh, volgehouden kan worden. Ja, nou, dat, dat snap ik als je het hebt over de tanks. Hè, want dat is iemand zijn vanochtend van de vorige oorlog. Maar uh, heb je dan wel voldoende vliegtuigen? Heb je dan wel voldoende personeel? Uh, er zijn minder vliegtuigen, maar als we kijken naar de positieve kanten. Ja, dat klinkt wat raar in deze, in deze moeilijke tijden. Maar uh, de uh, Defensie gaat straks beschikken over mail-UAV-vliegtuigen. Dat zijn uh, uh, onbewande systemen die je lang kan laten vliegen op middelbare hoogte. Die over sensoren beschikken. Er wordt geïnvesteerd in de capaciteit om iets tegen de cyber-onveiligheid te maar, doen. Maar dus eventjes die... nog over die vliegtuigen die u net beschreef, ja. wat, wat kan je daarmee? Nou, daar kan je bijvoorbeeld heel lang bepaalde gebieden uh, in kaart brengen. Daar kan je frequenties mee afluisteren. Daar kan je, en op basis van die ogen en oren in de lucht, zal ik maar zeggen, kan je een veel beter omgevingsbeeld opbouwen. Een, en als beetje, je een... Goed, ja, een beetje om een goed beeld te krijgen, eventjes, wat er boven Libië is gebeurd voordat uh, de no-fly zone uh, gehandhaafd werd. Bijvoorbeeld, ging en, en daar gaat het eigenlijk om. Het gaat er niet om om alles maar met uh, ja, wat we dan noemen, bommen en granaten kapot te maken. Maar het gaat er juist om, om te weten wat er precies aan de hand is. En op basis van die goede informatie die je hebt, een nog betere analyse te kunnen doen... en dan heel chirurgisch te kunnen optreden. Nou, ik zie dat de regering nu een keuze heeft gemaakt... voor die breed inzetbare krijgsmacht. Het is ook logisch, want je ziet dat we af en toe toch verrast worden... met conflicten die we een tijdje terug niet hebben kunnen zien. Wie had kunnen, ons kunnen zeggen dat we een half jaar geleden bijvoorbeeld... dat we nu ineens in Noord-Afrika zullen zitten? Dus dat je die breed inzetbare krijgsmacht hebt, dat is goed. De financiële problematiek, ja, die dwingt ons om het wat uh, kleiner te maken... Uh, dan maakt de, de regering de keuze om het vooral te zoeken in de overheid en in de staven. Dat vind ik een prima keuze. En zo laat mogelijk pas aan de operationele te komen. En als ze dat dan doet, dan doet ze dat op een manier waarbij de high-tech middelen in stand blijven. Ja. En een beetje laat ik het zo zeggen, ja de logge oude spullen uh, verminderen. Dat is onsympathiek als ik dat zeg van de tanks. Maar daar komt het in grote lijnen wel op neer. Ja, maar dan denk ik, hadden we die tanks met name niet al veel eerder kunnen missen. Want sinds 1989 weten we dat de rust niet meer binnenkomt uh, komt vallen. Dus hoeveel Jaar is dat? Nou, dat is een jaar of twintig. Ja, goed, dat kan je nu achteraf zeggen. Kijk, de minister heeft ook heel ja, duidelijk gezegd wat nu. we nu. Ja, maar wat we nu doen, dat is niet omdat we vinden dat we een slechte krijgsmacht hebben. Dat doen we omdat we een financieel probleem hebben. En natuurlijk, als je dat financieel probleem minder hebt. Als, dan, dan ga je niet afstand nemen of afscheid nemen van spullen... waarvan je mogelijkerwijs ze toch later in zou kunnen zetten. Nou, dat is tot nu toe de, de afweging geweest. We hebben overigens in de afgelopen jaren die tankaantallen geweldig zien verminderen. Weet u dat we ooit duizend tanks hebben gehad? Dat is ten tijde van de Koude Oorlog geweest. En dat is successiefelijk teruggebracht naar zo'n honderd. Nou, en nu komt het moment dat je zegt van... ja, we zijn noodgedwongen zelfs afstand te nemen van die honderd. Dat kan omdat je met die CV-90, dat is een kleine tank waar onze landmacht over beschikt, samen met de Apache helikopter toch een beetje die manoeuvrecapaciteit, capaciteit, zoals we dat noemen, de beweging uh, die je nodig hebt in je krijgsmacht, dat je die erin kan houden. Dus de, de keuzes zijn vreselijk pijnlijk. En, uh, ik moet ook vaker aan mijn oud-collega's denken... maar het is wel verklaarbaar en begrijpelijk. Ja. Um, is mijn uh, indruk juist dat de bezuinigingen Defensie harder lijken te treffen... dan bijvoorbeeld uh, de politie, de zorg of het onderwijs? Of is dat gewoon omdat het nu heel veel in het nieuws is? Nee, ik denk dat, uh, dat u gelijk heeft dat de bezuinigingen op Defensie uh, vreselijk fors zijn. Die zijn uh, nog nooit zo groot geweest... Uh, ik denk dat het wel zo is dat uh, ja, in Nederland uh, we op dit moment vinden... dat vooral die prioriteiten die in het land zelf uh, belangrijk zijn... Uh, politie, uh, gezondheidszorg, onderwijs... dat die uh, ook gerepareerd moeten worden of dat die ook overeind moeten blijven. Uh, ja, dat is, dat is een politieke keuze. Dat is ook niet aan Defensie om daar een mening over te hebben. Dat heeft Defensie ook niet. Het is, uh, nee. het is de politiek die deze keuze maakt. En het moet straks af... Ja, gaan we kijken in de discussie met het parlement of het parlement daar het mee eens is. Ik krijg de indruk dat de keuzes die nu gemaakt zijn... door het parlement in grote lijnen worden omarmd. Ja, nog eventjes, want uh, we hebben twee parlementariërs aan, aan de lijn gehad. En die hadden het, we hebben het natuurlijk ook over de, deze inhoud gehad. Maar die hadden één punt en waar ze het allemaal over eens. Uh, het defensiepersoneel zit nu nog steeds in onzekerheid. En dat is niet goed. Ja, het is niet goed. Maar aan de andere kant um, is het wel uh, ja, zoals dit gaat. Wat bedoel ik daarmee? Als nou heel snel de minister had gezegd we gaan dit en dat en dat doen, en daar, dat, had hij, dat had hij met grote stappen gedaan... en vervolgens bleek later dat het misschien niet helemaal zo had gemoeten... dan had hij het verwijt gekregen dat hij onzorgvuldig was geweest. Hij heeft gezegd, ik heb mijn tijd nodig, ik wil een goede analyse maken... ik wil mensen niet ontslaan die straks uh, bij wijze van spreken niet nodig waren geweest. Hij betracht zorgvuldigheid. Ik begrijp die onzekerheid van mensen... maar aan de andere kant geloof ik dat mensen ook het belang bij hebben... dat hier uh, goed wordt nagekeken... En, en niet dat we in grote halen snel thuis uh, proberen te zijn. Dus ik begrijp het, ik weet hoe pijnlijk het is, die onzekerheid. Ja. Ik kan me dat voorstellen, niet alleen voor de militairen zelf, maar ook voor hun families. Maar uh, ja, als je zulke grote reorganisaties doormaakt, dan, dan is dat on, uh, onvermijdelijk. Ik begrijp het. Meneer Berlijn, ik dank u wel voor, uh, voor uw verhaal en uw kant van de, van de zaak. Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten was dat. Gaan wij nog even naar Nigeria. Daar zijn verkiezingen. En in Nigeria zeg je verkiezingen, dan zeg je ook vaak geweld. Gisteravond werden in een verkiezingskantoor in de stad Suleja twaalf mensen gedood bij een bomexplosie. In het kantoor werden de laatste voorbereidingen getroffen... voor de parlementsverkiezingen van vandaag. Geweld is er in Nigeria ook geregeld. En dan gaat het vooral over geweld tussen moslims en christenen. Op het Jos-plateau liep het in 2009 volledig uit de hand... met honderden doden als gevolg. Afrika-correspondent Koert Lindijen ging in de stad Jos met een van de verkiezingswaarnemers op stap. Een verkiezingsdag in Nigeria met pater James in het, op het Jos-plateau. We zijn nu bezig met het waarnemen van de verkiezingen. U bent een pater en we gaan alleen maar naar christelijke gebieden. Is de stad zo gescheiden inmiddels dat je christelijke en moslimgebieden hebt? en kan u die andere gebieden niet in. Uh, if a christian find himself in the Muslim area uh and he can be killed and that has been happening and vice versa if a Muslim find himself in the Christian area he can be killed. Het is een verdeelde stad geworden Josh op basis van religie en christenen kunnen niet zomaar een moslim gebied in en vice versa. So the city is now a divided city along uh, religion. Het lijkt wel een oorlogsgebied uh, hier. Verbrande kerken, verbrande uh, benzinestations, skeletten van auto's. Maar zelfs u als dominee, als religieuze leider, kan niet een moslimgebied in. Yes, um, as you know, uh, the bullet does not know a religious person. Een uh, kogel die maakt geen onderscheid tussen moslims en tussen christenen. Nu zijn we dus op een punt gekomen waar we niet verder kunnen met onze christelijke begeleider, want dat is een moslimgebied. is Hier werd veel gevochten. Daar staan verderop politieagenten. Ja, en we durven gewoon niet verder. Nu moeten we dus een moslimbegeleider zien te vinden om ons verder te helpen bij deze verkiezingen. Oké, okay, dan gaan we nu op onze moslim-missie. Sadiq, now we are going to the Muslim areas. Yeah. You are a Muslim, so you, have, you are the only one who can take me there. U bent een moslim en u bent de enige die ons daar naartoe kan brengen. Yeah, sure. Oké, okay, let's go. Laten we gaan. Ik ben de wegversperring met die, dat gewapende voertuig nu voorbij. Uh, en we zijn nu in een moslimwijk gekomen. Eigenlijk zie je hier evenveel vernietiging als in de christelijke wijk. Deze verkiezingen hebben die nou ook een invloed, invloed op de spanningen? Ja, yeah, lot, lot, I think the bulk of the tension, even about 80%, is because of the elections. Zeker, ook de verkiezingen, want de moslims gaan op moslimkandidaten stemmen. De e christenen gaan op Christenkandidaten stemmen. Is het moeilijk om deze religieuze spanningen op te lossen? The aspect of wanneer religieuze, politieke, sociale spanningen uh, te samenkomen, dan heb je een levensgevaarlijke mix. En dat valt heel erg moeilijk op te lossen. Dus de spanningen die hier in Jos heersen, dat zijn een van de moeilijkste conflicten om op te lossen. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht is Renate Evers. Militairen verklaren Defensie de oorlog, schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. Militaire vakbonden AFNP en Acom noemen de 6000 ontslagen onacceptabel. Het is immoreel en volstrekt verwerpelijk... om op deze manier met je mensen om te gaan, vindt de voorzitter van de AFNP. In de krant lees je verder interviews met militairen. Zo vocht adjudant Frank van Bergen in Bosnië en Afghanistan. Nu vecht de vader van twee kinderen voor zijn baan. Toch hoopt hij bij Defensie dat hij zijn pensioen haalt. De overige kranten zijn wat milder over de bezuinigingen bij Defensie. Zowel de Volkskrant als Trouw laten weten dat ondanks de bezuinigingen... Nederland kan blijven deelnemen aan internationale missies. De operaties moeten wel kleiner en goedkoper worden. Justitie doet niets tegen een uit Suriname ontsnapte criminelen. Blijkt uit het strafdossier van de Rijksrecherche. Dat is ingezien door de Telegraaf. Justitie beschikt al ruim twee jaar over een lijst met woon- en verblijfplaatsen... van zware criminelen die in Nederland wonen... na uit de Surinaamse gevangenissen te zijn ontsnapt. Maar... Justitie hield zelfs de extreem gewelddadige moordenaars... onder hen niet aan. Peter R. de Vries besteedt morgenavond in zijn uitzending... aandacht aan de ontsnapte moordenaars. De Rijksrecherche wil niet reageren... voor deze uitzending te hebben gezien. En vrijwel alle Duitse media berichten over de acht doden... en 139 gewonden die zijn gevallen bij een verkeersongeval... in de Duitse deelstaat mecklen pommeren De Duitse RTL laat op de site foto's zien van de ravage... die de zandstorm op de A19 heeft achtergelaten. Drie vrachtwagens... En 17 auto's werden verwoest door een brand... die uitbrak tijdens kettingbotsing op de snelweg. Volgens een politiewoordvoerder... is dit het zwaarste verkeersongeval ooit in de Duitse deelstaat. En u hoorde het al eerder in onze uitzending. Onderhandelaars in het Amerikaanse congres... zijn er alsnog in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting. Dat betekent dat er geen banen worden geschrapt bij overheidsdiensten. Dat meldde de Republikeinse oppositieleider John Beaner... tijdens een korte persverklaring die live werd uitgezonden door CNN. Op de website van de Amerikaanse nieuwszender is ook een live blog bijgehouden. In de morgen een bericht over de Libische revolutie die nu ook op de ether wordt uitgevochten. In rap tempo zette de Libische oppositie vanuit Qatar een satellietnieuwszender op Libya TV. De zender werkt met vrijwilligers en zelfs ex-nieuwslezers van Gaddafi's staatstelevisie. Vroeger moest ik de tegenstanders van het regime uitschelden, zegt de 28-jarige nieuwsenker Mohamed Hawas. Het belooft een bijzonder jaar te worden voor het grootste hardloop-evenement van Nederland, de Marathon van Rotterdam. Op de site van van RTV Rijnmond is te lezen dat niet alleen de animo mee te rennen groter is dan ooit, maar het is ook de eerste keer dat de marathon wordt uitgesmeerd over twee dagen. Veel lof over de marathon van Rotterdam, maar de Utrechtse marathon discrimineert, schrijft de Volkskrant. De organisatie geeft Nederlanders veel hoger prijzen geld dan Keniaanse atleten. Dan heb ik nog één bericht over de Franse voetballer Zinedine Zidane, die gaat niet... Niet naar Tsjetsjenië. dat zegt hij in het Franse blad L'Express. De Tsjetjenische minister van Sport had trots aangekondigd... dat de Franse voetballegende aanwezig zou zijn... bij de opening van het nieuwe stadion in Grozny op 9 mei. Zidane zegt op zijn site dat hij zich op geen enkele wijze wil verbinden... met de regering in Grozny. Hij verwijt de minister dat zijn maan is misbruikt... om, politie om publiciteit te genereren.